Bij een woningbrand in Vlissingen is iemand om het leven gekomen. De politie denkt aan een noodlottig ongeval. Een misdrijf wordt uitgesloten. De brand werd rond half twee vannacht ontdekt en was vrij snel onder controle. Later werd de dode aangetroffen. Het is nog niet bekend wie het is.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 Dat Peter Bluij zei van ja. We willen eigenlijk. Het zou het leuk zijn om het te bundelen: al die artikelen. En ook om. Ze zochten eigenlijk naar een cadeau voor mijn vader. Want die nam na. 16 jaar. 16 jaar, ja. 16 jaar afscheid van het genootschap Oud-Zandvoort. En daar zochten ze nog een passend cadeau voor. En dat leek hem wel leuk om te doen.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 te vragen hebben, hoewel we nog niet inhoudelijk iets behandeld hebben. Maar dan kunt u bellen: 57 eh, 30393. 023 57 30393. Ah, it's a marshmallow world in the winter. When the snow comes to cover the ground.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 It's a yum, yummy world made for sweethearts Take a walk with your favorite girl It's a sugar day Water spring is late In winter it's a marshmallow world In winter it's a marshmallow world In winter her it's a marshmallow world Goedemiddag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 Uh, het is een, het is, maar vaak in de achtergrond is hier dan bijvoorbeeld een, een, een, een boot of een, dat verwezen weer vaak naar, de, naar wat een de man deed uh, of, of, of hij had iets met, met scheepvaart. Uh, het is, vaak, is het ook een soort status, uh, uh, ja, statussymbool, het aanduiden van een bepaald soort status. Ja.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 Make the Yule tide gay. Sean.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 zocht. Nogmaals, Anna mayon bedankt voor je komst en luisteraars tot volgende week.